Uur. Jeroen van Kam, het zijn het Dit zoekt naar 26 vluchtelingen die aan boord waren van een rubberboot die is gezonken voor de kust van het eiland Lesbos. Twee schepen van de kustwacht hebben 20 mensen gered. Een van de overlevenden zei dat er in totaal 46 mensen aan boord waren. Intussen wordt ze ook nog gezocht naar zeker 10 vluchtelingen die sinds gisterenochtend worden vermist nadat hun boot was gezonken. De kustwacht wist toen 11 mensen te redden. De Duitse regering trekt 20 miljoen euro uit voor noodhulp aan Syrische vluchtelingen. Het geld gaat naar het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Dat zorgt voor voedselhulp aan Syrische vluchtelingen in de regio. Volgens de minister van Ontwikkelingshulp kunnen de komende drie maanden... met het geld ongeveer een half miljoen vluchtelingen worden geholpen. Het Wereldvoedselprogramma kampt met geldgebrek. Sinds maart is het aantal Syrische vluchtelingen... dat in het Midden-Oosten voedselhulp krijgt, met een derde teruggeschroefd. EU-president Tusk heeft de landen die woensdag naar de EU-top... over de vluchtelingencrisis... ...opgeroepen geld te geven aan het Wereldvoedselprogramma. In Griekenland zijn de stembureaus opengegaan. Voor de tweede keer in nog geen jaar tijd kiezen de Grieken een nieuw parlement. Voormalig premier Tsipras wilde zelf nieuwe verkiezingen... in de hoop meer steun te krijgen voor het beleid van zijn linkse partij Syriza. Maar het is de vraag of dat gebeurt. Syriza doet het wisselend in de peilingen. Veel kiezers nemen het Tsipras kwalijk... ...dat hij eerst tegen de door Europa opgelegde bezuinigingen was... ...maar dat hij later toch een akkoord sloot. Bij zijn bezoek aan Cuba heeft Paus Franciscus de wens uitgesproken... dat de kerk op het eiland zich in alle vrijheid kan blijven ontwikkelen. De kerkleider kwam gisteravond aan in Cuba. Op het vliegveld werd hij ontvangen door president Raul Castro. Paus Franciscus blijft vier dagen op het eiland. Daarna vliegt hij door naar de Verenigde Staten. De paus noemde de toenadering tussen de VS en Cuba... een voorbeeld voor de hele wereld. Het weer, af en toe schijnt de zon vandaag... maar in het noorden en noordoosten is er ook kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt een graad of zestien.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 Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Welkom bij CFM Jazz. Ik heb twee uurtjes met heerlijke jazzmuziek voor u. Waaronder een uh, cd van een uh, Nederlandse groep, een nieuwe cd die nog uit moet gaan komen. Maar ook een kleine mini-special over de legende Earl Bostick. Dat komt aan het eind, maar eerst nog wat mooie nummers. U luisterde eerst naar Jesse van Ruler, de Nederlandse gitarist. Van zijn album uit, uh, dat uitkwam dit jaar... Phantom heet het, ik heb het nummer gedraaid, het heet La Mesha. Het album is gewijd aan uh, muziek van Joe Henderson. En La Mesha is een, uh, is een nummer dat op het album Page One voorkomt. Het is echter wel geschreven door Kenny Dorham, de trompetist die toen meespeelde bij Joe Henderson. Jesse van Roelen werd vergezeld door Clemens van der Veen op bas en Joost van Schaik op drums. Mooi album. Toen ik dit uh, nummer uitkoos, dacht ik, ik moet ook nog eens naar het origineel luisteren. En dat is wel zo bijzonder mooi. Ik ga dat ook draaien. Het is uh, Joe Henderson, zijn album Page One, 1963, La Mesha. En u hoort Joe Henderson op Tenorsax, Kenny Dorham op Trompet, McCoy Tyner op Piano en Butch Warren op Bas. Joe Henderson samen met Kenny Dorham LaMesha. Het is nu tijd voor een nieuwe cd van een Nederlandse groep, Braskiri. In 2014 zijn ze begonnen. Uh, ze worden geleid door uh, eigenlijk twee bandleiders... Bert Logs en Dirk Balthuis. En ze hebben in 2015 een nieuwe cd opgenomen, Killing the Mozzarella. Van deze cd ga ik uh, twee nummers draaien. En ik ga beginnen met uh, Capriciosa, een... Uh, een wenk naar een, uh, naar een uh, eerdere tournee in Italië. En het is een nummer vol met uh, allerlei subtiele harmonieën en onverwachte wendingen. En dat uh, doet volgens de band denken aan het leven in, uh, in Napels... waar uh, ze toen geweest zijn, waar ook van alles kan gebeuren. Braschiri met Capriosa Met Capricciosa. We gaan verder met Ian Hendrickson-Smit. De altenor en baritonsaxofonist, maar ook fluitist. Die van 2004 tot 2010 meespeelde met Sharon Jones en de Dab Kings, En die nu meespeelt um, in de Tonight Show met Jimmy Fallon. En dat wordt um, regelmatig, of eigenlijk geloof ik elke dag, ook op Nederlandse televisie uitgezonden. Um, hij heeft een album gemaakt uh, live. Dat heet Life at Smalls en daarvan gaat u uh, luisteren naar het nummer Butterbean... Ian Hendrickson-Smith met Butterbean. We gaan verder met Wallace Rooney, de trompetist die van 1985 tot 1991 met Miles Davis heeft gewerkt. Miles Davis hielp hem uh, uitdagingen te vinden en zijn creatieve aanpak voor het leven als wel voor zijn muziek te vinden. En hij zegt ook, Miles Davis was ook mijn, gewoon mijn mentor en mijn vriend... Hij wordt als uh, vaak gezien als de enige leerling van Miles Davis. Maar hij heeft een hele eigen stijl ontwikkeld En heeft een uh, mooi album neergelegd in 1989. Dat heette Standard Bearer. En het nummer wat ik ga draaien heet When Your Lover Has Gone. En naast Wallace Rooney op trompet hoort u onder andere Milkroom Miller op piano. We luisterden naar Clifford Jordan... met het nummer Extemporer, moet ik zeggen. Um, het komt van een, uh, van een cd... die eigenlijk is samengesteld uit twee... Uh, LP's uit die tijd. Starting Time en Storytale. En uh, op beide cd, uh, cd's... op beide LP's moet ik zeggen... speelt uh, Clifford Jordan met een enorme... waslijst aan hele goede... en beroemde artiesten. Waaronder Kenny Dorham, Sidor Walton... Um, Albert Tootie Heat en ook zelfs een aantal nummers met Sonny Red, Tony Flanagan, Art Davis en Elvin Jones. Bijna alle nummers zijn originele. We gaan verder met uh, een hele andere uh, artiest, Joshua Redman. In 2011 bracht hij een album uit, dat heet James Farm. Daarin uh, speelt hij samen met Aaron Parks, Matt Penham en Ari Hoenick. En u gaat luisteren naar Starcrossed van Joshua Redman. Oh, mm -hmm. oh, luistert naar Joshua Redman met Starcrossed van zijn album James Farm. Ik We ben weer toegekomen het laatste nummer van het uh, eerste uur van CFM Jazz. En dat is ook een bijzonder nummer. Dat is van Tarek Yamani. Tarek Yamani is een, uh, een Libanese pianist. En hij woont en werkt al uh, geruime tijd in New York. En richt zich daar vooral op het, um, ja, het uh, verkennen van de jazz in relatie tot Arabische muziek. Hij heeft een fantastisch mooi album gemaakt dat heet Lisan Al-Tarab, Jazz Conceptions in Arabic. En dat vertaalt zich eigenlijk als de taal van de muziek. Um, en u zult merken, er zit een, een Oosterse invloed in, uh, in dit, uh, dit album. U gaat luisteren naar het uh, nummer Sarani Al Mahoub. En na het nieuws van 11 uur is, ben ik terug met nog een nummer van dit album. En dat heet Fi Hulal Al Afra, Tarek Yamani.